Dit is Jeroen gemaakt met het NOS Journaal. De oude eigenaren van de failliete reisorganisatie OWAD claimen 80 miljoen euro van de Rabobank, dat meldt de Telegraaf. De familie Terhaar vindt dat de bank verantwoordelijk is voor het faillissement. De Rabobank stelde in het voorjaar van 2013 strengere financiële eisen aan OWAD. De reisorganisatie kon eraan niet voldoen... en vroeg toen zelf in september van dat jaar het faillissement aan. De bonussen voor bankiers en topmensen bij verzekeraars gaan voorlopig nog niet verplicht omlaag. De Volkskrant meldt dat CDA en de regeringspartij VVD de invoering van de bonuswet hebben tegengehouden. Ze hebben vlak voor kerst schriftelijke vragen gesteld waardoor de wet nog niet door de Eerste Kamer is behandeld. De wet zou op 1 januari ingaan. De Australische brandweer probeert met man en macht de natuurbranden onder controle te krijgen die sinds vrijdag woeden in twee deelstaten. De brandweer probeert het vuur zo ver mogelijk in te dammen voordat het later deze week weer warmer wordt en harder gaat waaien. Gisteren was het even iets minder warm en op sommige plaatsen regende het. Ouders die zich zorgen maken over hun radicaliserende kinderen... kunnen vanaf vandaag terecht bij een hulplijn. Deze telefonische dienst is een initiatief van het SMN... het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders. Bij de hulplijn werken twintig vertrouwenspersonen... om familieleden te ondersteunen en te adviseren. Gladheid op de snelwegen is vanochtend uitgebleven. Volgens de ANWB waren de snelwegen goed begaanbaar. Ook in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland waar code geel voor was afgegeven. Wel kan het op lokale wegen nog glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. Rijkswaterstaat strooide gisteravond en vannacht uit voorzorg op alle snelwegen... en zei daardoor geen problemen te verwachten. Het weer, het is bewolkt, laten vooral in het oosten en zuidoosten ook wat zon. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 3 tot 6 graden. Morgen verandert er weinig met veel bewolking en in het zuiden een klein beetje zon. Dit was het NOS. -Zon. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. De zonbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen... en de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu Zandvoort op zaterdag. Good Dit This is the United Connect operator. Can I help you? Yes, I'm trying to reach Flight Commander P. R. Johnson on Mars Flight 247. There goed. Hold on. Yeah. Ik denk dat je weinig meer hoort op de radio. Dus leuk om weer eens te draaien bij Sierpen. We hadden de Band en de clouds across the moon. Welkom bij Deerde en Laatstuur van Zandvoort op zaterdag. Met daarin de volgende onderwerpen. We gaan om kwart over vier gaan we weer schakelen met het circuitpark Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. Tijdens de traditionele nieuwjaarsrace op deze zaterdagmiddag.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 De delegation en Where is the love? CFM Race Radio. Pit Report. Ja, ook in de derde, helaas, uur van de Solfort op schakelen. Zaterdag schakelen we weer live over dat circuitpark sofort Naar Willem van Dezen. Bij een waarschijnlijk wel spannender nieuwjaarsrace, Willem. Ja, dat zeker, Rob. En ik zoek even een droog plekje op. Nou, dan weet je het <laughs> Het regent, het regent. Het begint in ieder te regenen hier. Inmiddels zijn we ja, drie kwartier onderweg in die, die er nieuw juist het eerste gedeelte code 60 had. Nee. Eén, uh, ja, ik vertelde over uh, Jeroen Bleekmor die stinde met die uh, Clio, helemaal achteraan moest uh, beginnen. Van de 34 e de 34ste plaats inmiddels alweer opgerukt... naar de 10e plaats en de tweede in de klasse. Dus ja, die moet een hoog lol hebben op de baan met zijn inhaalacties. Aan de leiding nog steeds uh, de wolf uh, van Pollers uh, plunteren in uh, Heus. Vlak daarachter, of vlak daarachter eigenlijk. Ja, vlak daarachter mag je zeggen met een uh, gat van 25 seconden, maar wel met het uh, vooruitzicht als uh, race, op, uh, race uh, snelheid.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 Deze nieuwe race nou ja, met de pitstops, ja, de teams die in principe bepalen ze zelf wanneer ze aan de pits verschijnen. Dat ja, het mooiste is natuurlijk omdat we doen op het moment dat er code 60 is, code 60 wil zeggen dat iedereen 60 moet rijden op de baan. Ja, en dan verlies je de minste tijd natuurlijk ten opzichte van je tegenstanders. Je kan niks winnen, maar je kan niks verliezen ook op dat moment. En ja, we hadden code 60 na nou, anderhalve ronde, nou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 Da da da Van Europa horen uh, op de radio bij CFM. We dan elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf uur naar de Euro Breakdown. In deze staat daarin ook genoteerd: meldaan was van Stromae en Loorde. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, en ditmaal schakelen we niet live over naar het circuitpark, zal voort naar Willem van der Maar wel naar de man die tegenover mij zit: Albert Jan Vos met Verstappen Nieuws.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 Just said nothing I don't mind Your looks never lie I was always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 with a joke and then it goes up in smoke and leaves us wondering how. and no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 Zodatig gaan we weer naar Wilf van Deze op het circuit, Park Zalvoort. Maar eerst deze van Brian Adams. Hier is Run To You. Van Brian Adams en Gonna Run to You. Het is 10 minuten over half 5. Voor de laatste keer vandaag schakelen we live over naar het circuit. CFM Race Radio Pit Report, Pit Report. Ja, en dan schakelen we over naar Willem van Rijzen, die daar vanmiddag bij de nieuwjaarsrace aanwezig is. En ja, ze zijn inmiddels al zo'n tijdje onderweg. En spanning al om op het circuit. Een donker circuit, een vrij nat circuit. Dus.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 ja, wie uh, Park uh, zo uh, net hebben we de pits op gehad van de leidende auto, uh, bestuurd door uh, Joey uh, van Splinteren, dat is door uh, Wolf. Die heeft stuur overgegeven aan uh, Bettheus. Uh, Voor Splinter is toch wel een voorsprong uh, van ruim anderhalf uh, minuut. Maar goed, uh, nu is het beurt aan uh, Bertheus om uh, ja, dat uh, vast te houden. En ja, ik moet zeggen die uh, Betthuis is toch wel uh, met deze auto denk ik toch een seconde of uh, 2,5, uh, 3 perl langzamer uh, dan uh, versplunteren. Dus ja, die voorsprong uh, zal die uh, tijd van gaan inleveren. En het mooie is, uh, in de auto op de tweede plaats, daar gebeurt het juist andersom. Daar uh, stapt de uh, sterkste man in nu. Dus uh, ja, die gaat uh, ongetwijfeld uh, die Golf uh, uh, binnenhalen. Uh, Cor Heuder is dat, uh, die in de marktkortse uh, op de tweede plaats en uh, die zit de achtervolging in op die Golf. Uh, uh, Kijken we nog even naar uh, de man uh, van de eerste ronde, zullen we maar zeggen. Jeroen Bleekemolen, die spin bij hun rug opgaat. Uh, moet uiteindelijk uh, als laatste weer het hele veld uh, achteraan. En uiteindelijk is hij toch uh, geëindigd uh, in zijn stint dan op een uh, keurige zevende plaats. Met zijn kleine krio tussen al die grote en snelle auto's uh, uh, ver uh, naar voren gereden. Tot eerste in zijn divisie, in de divisie. Hij heeft het ook gegeven aan.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 Ja, helaas uh, kunnen we de, de finish uh, niet meenemen, Willem. Maar in ieder geval, dankjewel voor vandaag en heel veel plezier daar nog. Dat gaat zeker nog Oké, dankjewel Willem voor deze live vanaf het Circuit Park Zandvoort. Ja, en daar gaat het gebeuren, he. hier is Dolly Parton en 925. Tumble to the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 Er ligt een disco-klassieker op de zaterdagmiddag bij CFW hoorde Michael Brown en Some Many Men's A Little Time.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 Ja, wacht u. Uh, van Warneveld 1. Meteen, meteen. Van Warneveld. Van Warneveld. Ja, van Heel Helemaal goed. Nou, dankjewel en uh, graag tot morgen. Dag. Doei doei. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.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 when you look